Uh, we hebben drie passen en we hebben er al twee gedaan. En vandaag doen we de laatste. Vandaag is het Pasen. En afgelopen weken hebben we al verschillende dingen voorbij zien komen. En het is in deze serie zo dat je eigenlijk wel de eerste delen moet hebben gevolgd... om nu ook vandaag uh, nog helemaal te kunnen meekomen. Maar ik doe mijn best om iedereen mee te krijgen. Maar mocht je denken op een gegeven moment... Het is nog niet helemaal geland bij mij. Luister op oaseniewwest.nl slash toespraken, de eerdere toespraken. Want dan gaat het denk ik veel meer landen. Wat hebben we namelijk twee weken geleden gezien? Toen hebben we eigenlijk gezien dat als mensen Jezus gaan volgen, dat ze dan eigenlijk twee dingen in hun leven zien veranderen. In de eerste plaats zien ze dat ze een Persoonlijke vriendschap met Jezus krijgen. En dat is mogelijk geworden door Pasen. Door de dood en opstanding van Jezus. En alle belemmering tussen God en ons weg. Dat is het eerste. Een diepe persoonlijke relatie met Jezus. En het tweede is, dat wij vervolgens Jezus gaan navolgen. Dat wij meer op hem gaan lijken. Dus je zou kunnen zeggen, twee weken geleden hebben we gekeken naar alles wat Jezus voor ons heeft gedaan... Toen hij stierf van het kruis en toen hij opstond uit de dood. En het andere was twee weken geleden alles wat Jezus ons heeft voorgedaan in zijn leven. Die twee brandpunten hebben we genoemd, zijn de twee brandpunten van een volgeling van Jezus. Vorige week hebben we de volgende stap gezet. En dat is, nou als je dan op een gegeven moment op de weg gaat met Jezus, dan ga je ontdekken, heel veel dingen gaan er mis in je leven. Je probeert te leven zoals Jezus dat heeft voorgedaan. Je gaat hem navolgen. En je ontdekt: het lukt maar niet. Ik loop tegen patronen aan in mijn leven: patronen van negativiteit, patronen van, van verslaving, patronen van bepaalde zonden die je al jarenlang doet, die je eerst helemaal niet zag, die je begint te zien. En je probeert ermee te breken en het lukt niet. Toen hebben we vorige heb week eigenlijk gezegd: ja, die twee brandpunten, die hebben alles met elkaar te maken. Als je namelijk Jezus wil gaan navolgen, dan kan je dat alleen maar doen vanuit de kracht van Pasen. Vanuit de kracht, dynamiet, hebben we vorige week ook gezegd. Dynamisch in het Grieks, de kracht van Pasen. Die kracht van Pasen is zo heftig, dat dat alles kan veranderen in jouw leven. En daarom hebben we het, vorige week was het thema, leren om Pasen in je dagelijks leven veranderen te passen. Nou, en vandaag gaan we daarop door. Daarom is het thema vandaag, Pasen verandert alles in jouw dagelijks leven. Want Pazen is heel mooi om te vieren met elkaar, dat is een prachtige traditie, maar er is een verschil tussen levende tradities en dode tradities. En ik wil graag dat Pazen hier bij iedereen een levende traditie zal worden. En daarom is het belangrijk dat Pasen in jouw dagelijks leven realiteit gaat worden. Dat is mijn verlangen. Waarom? Nou, op het moment als jij Jezus gaat volgen en je begint te merken dat er echt iets gaat veranderen in jouw leven, dan gaan de mensen om jou heen dat ook zien en die gaan misschien ook wel Jezus volgen. En op die manier krijgt God alle eer. Op die manier zijn we God aan het liefhebben in optima forma, in onze levensstijl. En op het moment als jij in de volging van Jezus bent en je loopt steeds vast, dan is dat eigenlijk een teken dat Pasen nog geen realiteit is geworden in je leven. Want Pasen maakt dat je dingen kan doorbreken. Nou, hier gaan we met elkaar op door vandaag, waar we vorige week dus al zijn, mee zijn begonnen. Vorige week hebben we een paar voorbeelden bekeken. Hoe kan je Pasen toepassen op een situatie wanneer je mensen dwingt en je wil daarmee stoppen met dwingen? Hoe kan je Pasen toepassen als je last hebt van trots en hoogmoed? We hebben ook gezien, hoe kan je Pasen toepassen als iemand op je tenen gaat staan? Oftewel, als iemand jou uh, iets doet wat niet zo aardig is. Allemaal hele concrete dagelijkse situaties waarin wij pasen hebben toegepast. Nou, nu gaan we kijken naar een aantal andere concrete situaties... Maar die lever ik niet aan, maar die levert Paulus aan. Een van de volgelingen van Jezus. En we gaan uh, vijf keer zien dat Paulus steeds in allerlei situaties Pasen toepast op zijn dagelijks leven. En op situaties in het dagelijks leven van elk mens. Daar is de eerste. Waar leef ik eigenlijk voor? En Paulus die zegt, als je wil weten waar je voor leeft, dan moet je naar Pasen kijken. Dus ik nodig je uit om weer de Bijbels erbij te pakken. En gaan we nu een stukje lezen uit de hoofdstuk 14. Dat is op bladzijde 1774. Bladzijde 1774. Dan gaan we weer dus Pasen toepassen. Waarom? Omdat Pasen verandert alles. En ik word hier echt heel, heel blij van. Sinds ik Pasen in mijn leven meer zie gebeuren, zijn er echt dingen aan het veranderen in mijn leven. In de laatste jaren. En ik zie het ook bij mensen hier om me heen in deze kerk. En ik wil graag dat iedereen uh, loskomt van dingen als hij merkt... ja, ik zit aan dingen vast. Dus Pasen wordt vandaag een levende traditie. Misschien voor het eerst, of misschien heb je dat al vaker meegemaakt. Oké, okay, Romeinen hoofdstuk 14. En de vraag is, waar leef ik eigenlijk voor? En dan zegt Paulus het volgende. Niemand van ons... Leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. En nu komt Pasen. Nu gaat hij Pasen toepassen op wat hij net heeft gezegd. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan. En hij is ook weer levend geworden. Wat dan? Nou, dat hij zowel over doden als levende zou heersen. Dus hier koppelt Paulus Pasen aan de vraag, waar leef ik eigenlijk voor? Nou, als je gelooft in Pasen, in de dood en opstanding van Jezus, dan weet je dus nu, oké, okay, ik leef dus van Jezus, ik ben niet meer van mezelf kan een hele bevrijdende ervaring zijn. Het gaat mij er vandaag niet om dat we deze teksten helemaal gaan uitkouwen... dat je hem helemaal gaat begrijpen. Waar het mij om gaat is dat je gaat zien... ...Hé, hey, Paulus past Pasen constant toe in zijn dagelijks leven. Dat is het doel van deze teksten. Gaan we één hoofdstuk verder. Romeinen hoofdstuk 15. Dat is de volgende, waar Paulus iets toepast van Pasen. Hoe ga ik om met zwakke mensen? Ken je dat? Dat je mensen tegenkomt in je leven dat je denkt, oh dat is een, een, een zwak mens. In de zin van, je merkt bij die persoon gaat er zoveel mis, omdat die persoon misschien ook wel zoveel gemist heeft in zijn of haar leven. Dat ik het lastig vind om goed met die persoon om te gaan, dat is zo'n zwak mens. Nou, in de kerk te Rome waren ook zwakke mensen. En Paulus spreekt over die zwakke mensen in hoofdstuk 14 en ook in hoofdstuk 15. En boven staat ook zwakke en sterke mensen. En dan in vers 7, daar zegt Paulus dit. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Tot heerlijkheid van God. Wanneer heeft Christus ons aanvaard? En als je hoofdstuk 14 en 15 helemaal zou lezen, zie je. Ah, dat gaat weer over Pasen. In Pasen zien we, Jezus aanvaardt ons. Met al onze onhebbelijkheden. Met al onze moeite en lasten en zonden en ga zo maar door. Hij Aanvaardt ons. Nou, omdat Christus mij aanvaard heeft... ga ik nu ook lastige, zwakke mensen... ga ik nu ook aanvaarden. Dan weet je eigenlijk... in de ogen van God, richting God... zijn we allemaal zwakke mensen. En hij aanvaardt ons allemaal in Christus. En dat kan jouw hart veranderen... waardoor je anderen ook gaat aanvaarden. Doen we nog een voorbeeld. Maar nu nog even een voorbeeld. Niet van Paulus, maar van iemand uit deze tijd... En dan over de vraag, hoe ga je om met genezing en met gebrokenheid en met de dood? Als mensen ziek worden en ze sterven, hoe ga je daarmee om? En daarvoor kijken we kort naar een filmpje. Hoe ga ik om met ziekte en dood? Kijk naar een linkje van YouTube en hij doet het. Ja maar. Nu gaat ze zeggen, maar hoe zit het dan als er net iemand is overleden aan kanker? Nu gaat ze pasen, toepassen op ziekte en dood. Ja, wat zij dus doet is pasen, toepassen op dingen waar zij tegenaan loopt in haar leven. En hoe je dat precies doet, dat verder. Hoe ga ik om met moeite in mijn leven? Ja, elk mens komt moeite tegen in zijn leven. Nou, na het Bijbelboek Romeinen... Krijgen we twee brieven aan de kerk in de stad Korinthe. En in die tweede brief aan de kerk in de stad Korinthe, daar lezen we hier het een en ander over. 2 Korintiërs hoofdstuk 4 en dan de versen 8 tot 10. Dat is op bladzijde 1803 in de Bijbels onder de banken. Gaan we op zoek naar Paulus en hoe hij Pazen toepast op allerlei situaties in zijn leven. 2 Corinthians 4 vers 8 tot 10. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Goede vrijdag. Opdat ook het leven van Jezus, Pazen, in ons lichaam openbaar wordt. Wat zegt Paulus hier? Als ik moeite heb in mijn leven. Als ik te maken heb met uh, verdrukking. Met twijfels. Als ik word vervolgd. Als ik word neergeworpen. Ja, soms heb ik het gevoel dat ik word neergeworpen, dat ik echt, dat ik helemaal onder zit. En ik denk, pff. en dan zegt Paulus dit, oké, okay, Jezus is gestorven. En toen hij daar hing aan het kruis, toen heeft hij, om het zomaar te zeggen, hebben we, heeft hij het sterven laten zien. Ook het sterven is niet onbekend aan Jezus, heeft hij de moeites laten zien. En als je Jezus gaat volgen, ga je dus ook moeites hebben, zegt Paulus hier. Maar, je mag weten, ook al zijn die moeites daar, je zult ook de opstanding uit de dood, die Jezus ook heeft meegemaakt, die zul je ook in je eigen leven gaan ervaren. En dat is elke keer als we ergens doorheen gaan en we zijn er weer bovenop gekomen. Dan ervaren we weer die opstanding. En dat kan je perspectief echt veranderen op dat moment zelf. Oké. Okay, ik zit nu hier, maar ik weet, straks komt weer die opstanding. Gaan we nog naar een voorbeeld. Hoe kan ik mensen liefdevol confronteren? Ja, heb je dat, dat je iemand iets ziet doen en je weet, daar moet ik gewoon iets van zeggen. En hoe doe je dat dan op een liefdevolle manier? Nou, daar liep Paulus ook tegenaan in het dertiende hoofdstuk van deze brief, die we nu aan het lezen zijn. Even kijken. 2 Corinthiërs en dan... Oh nee, sorry. Hij staat daar verkeerd, denk ik. Ja, sorry. Ik ben even te ver doorgeklikt. Nou, weet je wat? We gaan eerst wel hierheen. 2 Corinthiërs, hoofdstuk 13 en dan de versen 2 tot 4. Hier zegt Paulus, ik heb het al eerder gezegd... en ik zeg het nu vooraf... net als toen ik voor de tweede keer bij u was... En ik schrijf het nu, terwijl ik afwezig ben... aan hen die vroeger gezondigd hebben... en aan al de anderen... Daar gaat ie. Ik zal hen, als ik opnieuw kom, niet sparen. Dus ik schrijf u nu met een brief... maar straks kom ik en dan worden een aantal mensen niet gespaard. U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt... die ten opzichte van u niet zwak is... maar die krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruisigd is... Goede Vrijdag. Door zwakheid leeft hij toch door de kracht van God. Pazer. Ook wij zijn immers zwak in hem, maar zullen ten opzichte van u leven met hem. Door de kracht van God. Paulus is hier aan het strukkelen met, oké, okay, in die kerk die ik ooit heb opgestart, gaan allemaal dingen mis. Hoe moet ik nou die mensen op een goede manier terechtwijzen of confronteren? En dan begint hij te spreken over de zwakte van Jezus toen hij hing aan het kruis en de kracht van Jezus toen hij opstond uit de dood. En zo zegt Paulus, ook al ben ik ook een zwak mens, ik kan jullie ook op een krachtige manier toespreken. Want zowel Goede Vrijdag als Pasen zijn beide in mijn leven aanwezig. Ik ben niet alleen maar een zwak mannetje, ja ik ben ook een zwak mens, zegt Paulus. En ik kan ook op een hele nederige, liefdevolle manier jullie aanspreken. Maar ik ben ook een krachtig mens. En ik zal ook zeker terecht wijzen wanneer dat moet gebeuren. Oké, okay, nogmaals, het gaat er niet om dat je het nu allemaal meteen begrijpt. Het gaat erom dat je gaat zien, wat Paulus constant doet, is de dood en opstanding van Jezus toepassen op allerlei situaties in het leven. De laatste toepassing, hoe gaan we om met hebzucht en vrijgevigheid? Een paar hoofdstukken terug... Hoofdstuk 8 en dan de vers 9 tot 11. Hier gaat het over uh, geld en over dat er een collecte moet worden opgehaald. Er moet geld worden verzameld. En daar heeft Paulus eerder al over gesproken met die mensen daar in die kerk. En nu moet het ook wel gaan gebeuren, want ze hebben het al beloofd, maar er komt nog niet zoveel binnen. Daar gaat hij. Vers 9. Vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Een ander woord voor genade van Jezus Christus zou je kunnen zeggen is Pazen. In Pazen zien we de genade van Christus. Dat Hij omwille van u arm is geworden. Ja, toen Jezus aan het kruis hing, was hij arm. Had hij helemaal niks meer. Had hij waarschijnlijk niet eens een onderbroek meer aan. Helemaal niks. Terwijl hij rijk was. Ja, toen hij in de hemel was bij God, had hij alles. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dus door de dood van Jezus... komen er heel veel zegeningen vrij. Onbeperkte zegeningen, onbeperkte genade. Dan word je heel rijk. En dan, ik geef hierin dan ook slechts mijn mening. Want dat is nuttig voor u. die Niet alleen met het doen maar ook met het willen, reeds een jaar geleden begonnen bent. Dus ze hebben gezegd van ja, wij willen wel geld geven... en daar zijn we ook al mee begonnen met echt geld geven. Nou, vers 11. Voltooi echter nu ook het doen. Dus ga dan ook echt nu alles geven wat je toen zou gaan doen. Opdat, zoals de bereidwilligheid er was... zou ook de voltooiing er zal zijn. Overeenkomstig wat u hebt. Kort gezegd, wat Paulus hier doet is... wanneer jij nu gaat geven... Doe dat niet omdat het moet. Maar doe dat weer gemotiveerd vanuit Pasen. Jezus was rijk. En is arm geworden voor jou. Jij bent nu rijk gemaakt door Jezus. Dan kun je nu ook vrijgevig worden. Net zoals Jezus ook vrijgevig was. Naar jou toe. Weer die confrontatie. Weer het waarom en het hoe. Steeds gemotiveerd. Allemaal vanuit Pasen. En Goede Vrijdag. Nou, als je denkt... Dit vind ik allemaal veel te ingewikkeld. Geen probleem. Je hebt de heilige geest hier ook bij nodig. Anders red je dit niet. Echt waar. En ik kan zo nog tien voorbeelden geven. Serieus. Waarin Paulus constant Pasen toepast op allerlei situaties in zijn leven. En ik denk dat dat Jezus volgen is. Jezus volgen is Pasen in je dagelijks leven. Elke dag Pasen. Want Pasen verandert alles. En daarom is mijn... Tip, ga zelf worstelen met Pasen en leer Pasen toepassen in jouw dagelijks leven. Want Pasen verandert alles. Nou, dit zijn nou dingen die je kunt bespreken bijvoorbeeld op je connectgroep door de weeks. Er zijn zo'n 20 connectgroepen in deze kerk door de weeks, Bijbelstudiegroepjes die samen bidden. Uh, samen praten over het leven. Als je tegen dingen aanhoopt, dan kan je dat delen. En dan kan je zeggen, hey, zullen we samen bidden... dat de Heilige Geest een openbaring geeft... van hoe ik Pasen op deze situatie kan toepassen... zodat het gaat veranderen. Maar als je denkt, dit gaat allemaal veel te snel... ga dan vooral de Alpha doen. Even kijken, Ferdinand. Ja, mag ik even zo'n flyer in mijn hand? Er liggen nog veel meer flyers... in de Oase infohoek. Hier de deur uit meteen rechts. Alpha gaat... Ook over Pasen. Ga de Alpha-cursus doen. Als je zegt, Pasen toepassen in mijn dagelijks leven. Nou, ga die Alpha-cursus doen. Zullen we samen met elkaar bidden. En dan gaan we nog meer paasliederen zingen. Hemelse Vader, dank u wel Heer dat u het laatste woord heeft. En ook het eerste woord. Dank u wel dat we mogen zien dat een volgeling van u, Paulus, dat hij constant kijkt, hé, hey, wat heeft nou Pasen voor betekenis in mijn dagelijks leven? Heer, en ik ben u dankbaar voor de grenzeloze kracht van Pasen. Voor die grenzeloze genade van u die we daarin zien. Van die grenzeloze liefde die we zien in Pasen. Een liefde die zichzelf helemaal weggeeft. Heilige Geest, helpt u ons om in ons dagelijks leven ook steeds weer Pasen toe te passen. Zodat dingen gaan veranderen in ons leven. En dat steeds meer mensen u ook gaan liefhebben. En u gaan eren door middel van hun levensstijl. Heer, dat is ons gebed vandaag. In de naam van Jezus. Amen.